zien kan, speelt van het blad. Van allemaal punten. Elke punt, één noot. Meer punten, een akkoord. Hoeveel punten heeft de muziek? Hoeveel punten heb ik nodig? Hoeveel kan men betasten met één vingertop? Ja? Ja, dat, dat zou het kunnen zijn... Lezende vingers over het leven van Louis Braille, uitvinder van het blindenschrift. Een hoorspel geschreven door dokter P.H. Schreuder. Deze opname is een reconstructie van de oorspronkelijke tekst uit 1952. In de hoofdrol hoort u Jaap Hoogstraten als Louis Braille. Regie Frits Enk. Ja? Kaptein? Hier is een jongen die u wil spreken. Een jongen? Ja, hoe is ze man? Hij zegt dat hij Braille heet, kaptein. Ik geloof dat hij blind is. Zijn ogen staan zo vreemd en ik kijk je helemaal niet aan. Een blinde? Ja, dat toch geen bedelpartij, hè? Ik geloof het niet, kaptein. Hij is nogal opgewonden. Hij schijnt door overal te hebben gezocht. Ja, wat is het voor iemand? Het is een jongen van een jaar of twintig. Nou, Laat maar even binnen. Tot u wel eens, kaptein. Kom, oh, dank u. op de trim. Ja? Dit is de kamer van kapitein Barbier. Komt u binnen? Braille is mijn naam. Louis Braille. Heb ik het genoegen kapitein Barbier te ontmoeten? Barbier is mijn naam. Wat kan ik voor u doen? Als u eens wist hoeveel moeite het mij heeft gekost u te vinden. Maar het is me dan toch eindelijk gelukt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja vlak bij u. Juist. Ja? Ja, ja, ja, ja. Zo, dank u. Juist, ja. U bent toch de schrijver van dat artikel over nachtschrift? Over nachtschrift? Ja. Ach, ja, natuurlijk. Daar heb ik een jaar of wat geleden iets over gepubliceerd in de Militaire Spectator. Maar ik en weet... daaruit is kort geleden een gedeelte overgenomen in de Mercure de France. Hmm. Dat heeft een vriend van mij voorgelezen. Ja. Zodra ik hoorde welke denkbeeld u heeft, besloot ik u op te zoeken. Wow. Ja, eerst ben ik naar de Mercure de France gegaan. Daar wisten ze alleen dat het uit de militaire spectator was overgenomen. En bij de spectator wisten ze uw adres niet. Toen ben ik naar het ministerie van Oorlog gegaan. Oh, oh, oh, wat gaat daar alles langzaam. Ja. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, som, soms liet ze me gewoon een paar uur in een wachtkamer zitten. Blinder loopt ze gauw niet weg, dachten ze zeker. Ja, ja, ja maar waarom hebt u in zijn zo hardnekkig naar mij gezocht? Wat heeft mijn kleine militaire fonds voor u voor betekenis? Ja, dat begrijp ik niet. Kapitein, ik ben ervan overtuigd dat die betekenis geweldig groot is. Hm. Al ja, moet ik toegeven dat ik op het ogenblik de consequenties nog niet kan overzien. Maar dat komt wel. Ik voel dat ik op het punt sta iets te vinden... dat voor ons blinden van onschatbaar belang zal zijn... en u moet mij daarbij helpen. Ziet u... Ik hou mij al van mijn twaalfde jaar bezig met de vraag, hoe kunnen blinden leren lezen? Oh, ik ben niet de eerste, dat weet ik. Maar wat er dus verre is gevonden, is al dan niet het ware. Het, het is te moeilijk, te ingewikkeld. Uh -huh. Het moet mogelijk zijn iets eenvoudigers te bedenken. En ik geloof dat u mij daarbij aanwijzingen kunt geven. Nou, als ik daartoe in staat ben, zal ik u natuurlijk graag helpen. Ja, maar ik zie nog kijk, niet kijk, in dat... Kijk, het... kijk, kijk. Wat mij het bijzondere van uw schrift, uw nachtschrift, lijkt... ...is dat u niet hebt geprobeerd letters na te bootsen. Dat heb ik inderdaad niet. Nou, en, en dat is heel iets nieuws. Daarom ben ik bij u gekomen om u te vragen... ...mij over de principes van het nachtschrift iets te vertellen. Dat wil ik graag doen. Of oh, fijn. Kijk, ik heb me dit voorgesteld. Huh? Als in oorlogstijd soldaten in eerste linie liggen... Eh, ...moet het mogelijk worden hun s'nachts schriftelijke bevelen te geven... ...die zij kunnen lezen zonder licht te maken. Natuurlijk. Dus ik soldaten hebben meestal een heel beperkte ontwikkeling... ...en de bevelen moeten dus dood eenvoudig zijn... ...en gemakkelijk te onthouden. Ik kwam toen op de gedachte in een stuk stevig glad papier... ...met een potlood indrukken te maken... Oh. ...zodat aan de keerzijde een bobbeltje ontstond... Ja? ...dat met de vingers te voelen was. Kijk, op deze wijze... Ja, voelt u, voelt u maar. Juist. Juist. Ja, ja, ja, kijk, neemt u bijvoorbeeld het bevel voorwaarts. Hm? Eerst wil ik dat aangeven door een pijl Nee, nee, Nee, nee, nee dat, dat, dat zou verkeerd zijn. Een eenvoudig mens zou de neiging hebben in de richting van de pijl te gaan. En die hangt er helemaal vanaf hoe je het papier vasthoudt. Juist, juist, juist. Heel goed, heel goed. En daarom heb ik voor voorwaarts eenvoudig... Eén punt genomen ja. voor terugtrekken. Twee punten. <laughs> ja. Voor u? Ja. Mm -hmm. En dat is nou juist het geniale kapitein. Kom, kom, kom. kom. Ja, werkelijk. Oh, nou, ja, nou. Nee, geniaal. Een geniale gedachte die nu verder moet worden uitgewerkt... ...om voor ons blinden bruikbaar te zijn. Mm -hmm. Ziet u, tot nu toe heeft iedereen die zich met blinde schrift bezig hield, ...geprobeerd letters na te boodsen... Ja. U bent daarvan afgestapt. Men moet gewoon een aantal eenvoudige tekens verzinnen, die stuk voor stuk niet bevelen, maar letters aanduiden. In een logisch systeem. Zullen we dat samen proberen? Wilt u mij helpen dat nieuwe schrift samen te stellen? Ja, meneer Brouwer, ik wil toch eigenlijk wel graag eerst wat meer van u weten. Hm? U komt mij zo onverwacht bezoeken. Ik kan Echt? alleen. Naam maar ja, maar verder. Ja, natuurlijk, He? natuurlijk neemt u mij niet kwalijk, kapitein. Dat komt omdat ik zo blij ben dat ik u eindelijk heb gevonden. Hm. Toen ik dat artikel hoorde voorlezen, flitste het als ware door me heen. Dat is het. Dat is de oplossing. En, en ik vergeet helemaal dat men bij een vreemde maar niet zo kan komen binnenvallen zonder enige introductie. Verontschuldig mij, kapitein. Wat wilt u weten? Uh, vertelt u mij eerst eens iets over uzelf. Bij wie kan ik naar u informeren? Bij de kerkvochten van de kerk van Sint an Ik ben de organist. Organist? Ja. Uh, u lijkt me nog zo jong. Nou, ik ben zeventien. Uh, en bent u altijd blind geweest? Ik, ik bedoel van uw geboorte af. Nee. Nee, ik, ik was een jochie van drie jaar... Mijn vader is zadelmaker maken in Vree, vlak vlakbij Parijs. Mm -hmm. Ik zat natuurlijk altijd in de werkplaats. Ik vond het heerlijk mijn vader te helpen, zoals ik dat noemde. Tot op een goede dag, op een kwaie dag mag ik wel zeggen, mm -hmm. de priem waarmee ik zogenaamd een stuk leer bewerkte, uitschoot in mijn rechteroog. Oh, oh, oh, het ergste was, ja, ja. dat mijn andere oog ook werd aangetast. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, was ik blind. Maar ziet u, het is toch een geluk dat ik drie jaar lang heb kunnen zien. Mm -hmm. Ik kan me alles zoveel beter voorstellen... dan jongens die blind geboren zijn. Ons huis in Coopvree... het gezicht van mijn vader en moeder... en van onze pastoor... die zoveel voor mij heeft gedaan... dat weet ik allemaal nog precies. Ik zie ze voor me. Ik zit nu al vier jaar in Parijs... in het instituut voor jonge blinden. Ik wist helemaal niet dat dat bestond. Ha, dat hoor ik zo vaak zeggen, kapitein. De mensen die kunnen zien... Die, die weten zo weinig af van de blinden. Dat merk je telkens. Nou, ik vertel het u zelf. Ik weet nog goed dat ik er in het begin niks van begreep, hmm. wat het is om blind te zijn. Dat leer je pas langzamerhand. En omdat ik het niet begreep, was ik vaak lastig en opstandig. Ja, ja. Maar ach, alles went. Mijn vader sneed een stok voor me en maakte er een ijzeren punt aan. Dat tikte zo leuk op de keien van de dorpstraat. <lacht> ik kende dan gouden weg. Ja, ja. en, en door die stok heb ik tellen geleerd. Zoveel tikjes tot de bank bij het schoolplein, waar ik de kinderen kon horen spelen. En zoveel de andere kant op, tot de kerk en de pastorie. Ja, ik kon natuurlijk niet naar school gaan. Ze zouden niet hebben geweten wat ze met me moesten beginnen. Ja, de dus stak is... Weet u wat eigenlijk het ergste is, kapitein? Ja, ja. Dat de mensen ons allemaal beklagen. Mijn vader deed dat ook. Ja, ik begrijp het nu wel. Hij had er behoefte aan zichzelf telkens weer verwijten te maken. Maar als ik aan onze gesprekken denk, toen ik een jaar of tien was... Hier, Louis. Ik heb een nieuwe stok voor je gemaakt. Dan kan je weer een poosje rijden, hè? Dank u, vader. Fijn. Ah, elke keer als ik het getik van je stok hoor, dan kan ik me wel mijn kop slaan... dat ik je met mij mijn gereedschap heb laten spelen. Als ik het beter had opgeborgen, dan had jij nu nog kunnen zien. Denkt u er nou maar niet, aan vader? Ja, wat, wat moet er toch van je worden, Louis? We kunnen zijn ongelukkig blind kind gebruiken. Ach, dat komt allemaal wel terecht, vader. Ik zal het wel eens aan meneer Pastoor vragen. Die is het zo aardig voor me. Hij leert me de bloemen te herkennen... door te ruiken en te tasten. En de geluiden van de verschillende vogels en dieren te onderscheiden. En dat geeft me vaak wat lekkers. Hij weet vast wel wat voor Ja, ja, ja, ja, hij bedoelt het goed... maar hij zal je niet kunnen helpen, jongen. Voor kinderen als jij is nu helemaal geen, geen hulp mogelijk... Maar ik vind het zo naar als u het zegt. Ja, het, het enige wat ik voor je kan doen is, is, is sparen. Dat je tenminste later niet voor je brood hoeft te bedelen. Elke frank die ik opzij kan leggen, die is voor jou. Later als ik dood ben. Nee, vader. Niet over praten. U, u gaat toch lang niet ik dood, Ik zal ervoor zorgen dat jij in dit huis kunt blijven wonen. Hier kennen alle mensen je en ze zullen goed voor je zijn. Maar, maar als ik nou ergens anders iets leren kan, vader. Ik, ik zou zo graag iets leren... Net als de andere kinderen. Ja, maar wat dan, jongen? Ik weet het niet. Maar, maar meneer Pastoor heeft gezegd dat hij zou vragen of er voor mij niet iets te vinden zou zijn. Vragen. Aan wie? Dat weet ik niet, vader. Maar, maar als hij wat wist, dan zou hij u waarschuwen. Je moet maar niet te veel hopen, Louis. Nee, vader. Mag ik, mag ik nu een nieuwe, nieuwe stok gaan proberen? Hier is hij, jongen. Oh, hij is fijn. Net leuk ah, genoeg. Ja. Dus kijk hoe lang je ermee doet. Want je groeit niet alleen uit je kleren... maar ook uit je stokken. Fijn is hier, hoor. Simon. Simon, de meid van meneer Pastoor is geweest. Of je vanavond even wil aankomen. Over Louis? Daar heeft ze niets over gezegd. Hoezo? Nou, hij heeft Louis beloofd dat hij zou uitkijken... of hij ergens een hem zou kunnen vinden. Ach, wat zou dat arme schaap met zijn blinde ogen nou nog kunnen leren... Als we hem voor armoede kunnen bewaren, dan mogen we God danken. En later, kapitein Barbier, heeft mijn vader me verteld hoe het gesprek met meneer Pastoor was verlopen. Zo, Braille. Dat nou ben je dus. Dat is goed. Gaat er maar zitten, man. Dank u, meneer Pastoor. Uh, ja, het is... Uh... Het is over die kleine Louis van jou dat ik eens met je wou spreken, Braje. Dat heb je zeker wel begrepen. Hè? Het is een schrander, ventje. Ja, ja. ja, dat hebben wij altijd al gezegd, meneer pastoor. Hm. Al voor zijn, uh, ja, voor zijn ongeluk. Ja, ja die moet geen zadelmaker worden zijn, de mevrouw en ik vaak tegen elkaar. Die kan wel pastoor worden. Oh, ja, ja. ja, of, uh, of professor. Ja, ja, ja, ja. Weet je, telkens als ik met hem praat, hè, dan merk ik dat er wat... Ja, dat, dat, dat er wat in zit. Hm? Als hij niet die ongelukkige blindheid had, dan zou ik hem dadelijk koorknaap maken. Hè? Hij zou de minste natuurlijk dit zijn, maar ja. Dat kan nog helemaal niet. Ja, zo zal het altijd wel wezen, meneer pastoor Kijk, en dat weet ik nou zo dat nog niet, braille ja. Dat weet ik nog niet, man. Maar wat, wat, wat kan een blinde nou beginnen? Oh, misschien meer dan je denkt. Weet jij dat er in Parijs een school voor blinde kinderen bestaat? School, mm -hmm. waar ze zelfs kunnen leren lezen. Ja, meneer Bestoom ik me niet kwalijk nemen, maar. Maar dat zou ik dan eerst moeten zien, voordat ik het geloof. Want ja, ik, ik ben er toch zelf geweest. U, meneer Bestoom? Ja, zo ver is Parijs als ten slotte niet weg. Hè? En, en, dus daar hebt u met, u met uw eigen ogen gezien. dat ze konden lezen, die kinderen. Ik zal het jou allemaal precies vertellen, Braje. terwille van je kleine doevendje. Ik heb geïnformeerd. En ik heb het adres gekregen van een zekere Valentin Aouy in Parijs. Het is een welgesteld man. Hij is directeur van het Instituut voor Jonge Blinden. Dat heeft hij van zijn eigen geld gesticht. Ja, ja. Hij heeft mij de allervriendelijkst ontvangen. Waarmee kan ik u van dienst zijn, mon père? Ja, ik, ik kom de belangenbehartige, monsieur Aouy, van een kleine blinde jongen uit mijn parochie. Dat is een jongetje van tien... met een helder verstand... te goed om zijn leven nutteloos door te brengen... in ons kleine couvrier. Oh, laat het maar eens hier komen, mon Ik zal zien wat ik voor hem doen kan. Ja, ja, ja. Jongens met een goed verstand kunnen het bij mij... in heel eind brengen. Ik heb er een paar die mijn hele bibliotheek... uitgelezen hebben. Oh, dus, uh, en wees we, we... u niet verbaasd. <lacht> mijn blinde bibliotheek bedoel ik. Daar is ons instituut verbazend trots op... Ik heb er een jaar over gedaan voor ik zover was. Maar wij hebben nu zestig banden in ons bezit. Maar begrijpt u goed, dat zijn nog maar drie boeken in ons gewone schrift. Ja, ik, ik vrees dat ik u niet goed begrijp, monsieur. Kijk, ik heb op allerlei manieren geprobeerd om onze letters voor mijn blinde leerlingen tastbaar te maken. Ik ben zelfs begonnen met letters van takjes, maar dat werd een mislukking. Daarna heb ik letters laten snijden van laken en die heb ik op grote vel papier geplakt. Het bezwaar was dat mijn boeken zulke formidabele afmetingen kregen. De geschiedenis van Rijntje de Vos bijvoorbeeld besloeg zeven delen van zeven pond elk. En toen, op een gezegende dag, werd een bezoeker bij mij aangediend. Zo, jongman, is monsieur Ouwey te spreken? Ik geloof het wel, monsieur. Wie mag ik aandienen? Geef monsieur Obi mijn kaartje maar. Dank u wel. Uh, wilt u even nemen, monsieur? Ja, binnen. Uh, er is een meneer voor u, directeur. Wie is het? Dat weet ik niet, directeur. Hij zei... Ik moest u dit kaartje maar geven. Aha, mijn oude vriend jean -Paul. Uh, laat meneer binnen, Frederik Vlug. Hoe, hoe... Wat? Wat aarzel je? Hoe weet u nu opeens dat die meneer jean paul heet, directeur? Ja, nou, dat lees ik op zijn visitekaartje natuurlijk. Hoezo? Lees je dat nu? Of voelt u het? Wat bedoel je toch? Nou, ziet u, ik kon aan het kaartje alleen maar voelen... dat er wat op stond. Ik bekeek het visitekaartje nauwkeurig, mon curé. Toen zag ik dat de letters er in relief op gedrukt waren. En dat bracht mij op een denkbeeld. Ah, ja. ja. Ik begon boeken te laten drukken op dezelfde wijze... als waarop dat kaartje gedrukt was. Het is een kostbaar en tijdrovend werk... en het leren lezen gaat ook nog uiterst langzaam... maar toch, het is een verbetering... en ik geloof dat dit de enige manier is. Ja, ik heb de grootste bewondering voor uw werk, monsieur Javi. En of voor u zelf, ja. Als het niet onderscheid is, een vraag: Wat heeft u er toe gebracht uw leven aan blinde kinderen te wijden? Louter toeval, mon curé. Een doodgewone kermis in een provinciestadje waar ik langs reed met mijn koets. Ah, ja, ja, ja. Een massa mensen die zich verdrongen om een kooi. Een kooi als voor wilde dieren. En daarin een groepje blinden als gekken toegetakeld, schreeuwend, dansend, elkaar onder de voet lopend, aangevuurd door de spullenbaas. Het was afschuwelijk. Ja, en het afschuwelijkste ja. was dat de mensen die er omheen stonden, stonden te gieren van het lachen. Ach, en toen heb ik het besluit genomen mijn geld te gebruiken om iets voor die stakkers te doen. Een heel klein beetje ben ik erin geslaagd, maar we zijn nog maar aan het begin. En toen wij zo een hele tijd hadden gepraat, het je, hij je me zijn hele school laten zien. Allemaal jongens zoals jouw kleine Louis. Allemaal mm. kleine blinden. Maar, als je zag hoe aardig ze zich al met allerlei wisten te redden. Hè? Hoe ze de, de weg kenden in dat grote gebouw. Hoe ze alles leerden. Het was verbazingwekkend. Dus, dus, dus u denkt dat het goed zou zijn voor onze Louis om, om daarheen te gaan? Ik zou het je zeker aanraden, Paaier. Zeker. Ja. Nou, we zullen het vreselijk missen, mijn vrouw. Maar, niet. maar, maar, maar natuurlijk, natuurlijk. Maar... Maar het belang van het kind gaat toch over alles? Ik zou je willen voorstellen, ga er eens kijken. Hm? Dan ben ik er vast van overtuigd dat jij je zoontje aan dat instituut zult willen toevertrouwen. Zo ben ik op dat instituut gekomen, kapitein. Uh, en heeft u er werkelijk leren lezen? <laughs> het is maar wat je lezen noemt, kapitein. Wat er aan boeken op het instituut aanwezig is, ken ik, mag ik wel zeggen, uit mijn hoofd. Mm -hmm. Maar wat heeft het me een moeite gekost? En als ik nu de kinderen zie... ...toppen en top... ...om al die rare lettertekens te onderscheiden... ...en als ik zo stumperen met voorlezen... ...ja, ik ben nu leraar aan het instituut mm, mm. ...dan denk ik telkens... ...het moet toch op een andere manier kunnen. Maar hoe? De letters vereenvoudigen? Nou, dat heeft een Engelsman geprobeerd. Maar het voldoet niet. En toen kwam uw artikel. Ja, ja. En daarom ben ik naar u toegekomen... Er zit iets in uw denkbeeld, dat, dat, dat voel ik. Maar wat is het precies? Ja, het is net als wanneer iemands naam je ontschoot is. Je weet hem en je weet hem toch ook weer niet. Het, het ligt op het puntje van je tong, hmm. maar toch kan je hem nog niet uitspreken. Zo is het hier ook. Opeens zal ik de oplossing weten. Daar ben ik zeker van. Ja, en uh, wat verwacht u van mij? Dat kan ik niet precies zeggen, kapitein. Maar dat ik met u heb mogen spreken, dat betekent toch veel voor mij. Het heeft me geholpen het probleem zuiver te stellen. Nu, nu moet het alleen nog maar worden opgelost. Nou, als ik daarbij van dienst kan zijn, kunt u op mij rekenen. Nou, ik ben u heel erkentelijk. Weet u, wanneer ik met mensen spreek die zien kunnen, merk ik telkens dat ze wel even... Ja, hoe zal ik het zeggen? Wel... Wel even geschokt zijn doordat ze met een blinde in de aanraking komen. Maar eigenlijke belangstelling voor ons hebben ze toch niet. Maar u wel. Dat merk ik aan de toon waarop u spreekt. Zullen we dit afspreken? We denken er allebei nog eens over na hoe we de zaak moeten aanpakken. Ja, u komt nog eens praten en wij proberen er samen uit te komen. Dolgraag kapitein, dolgraag. Wilt u mij even naar de deur brengen? Ja, natuurlijk. Ik beloof u dat hoeft de volgende keer niet meer. Dan weet ik de weg zelf. Maar ik heb er nu niet op gewet. Nou, zo gaat het. Ja, zeker. Dank u. Tot ziens, Rij. Tot ziens, kapitein. Tot spoedig ziens. Je bent werkelijk vooruit gegaan, Louis. Ik heb er echt bewondering voor dat je zoveel hebt gestudeerd met al je drukke werk. Als je zo doorgaat, zal je zeker over een jaar kunnen optreden. Want Dat zal heerlijk zijn, mademoiselle Sautese. Het is de enige manier waarop ik mijn dankbaarheid jegens u kan uiten. Jegens mij? Omdat ik de directeur heb aangeraden je orgelles te laten nemen? Als dat alles is. Nee, dat is niet alles. U hebt me al die jaren met zoveel belangstelling gevolgd. Ik geloof zelfs dat ik mijn benoeming tot organist aan u te danken heb. Wel nee, beste jongen. Ik heb alleen aanbevolen wie mij het beste leek. Dat jij dat was, is niet mijn verdienste, maar louter en alleen de jouwe. Als je het besluit kon nemen, je alleen aan de muziek te wijden, zou je een groot organist kunnen worden, Louis. Een groot organist? Waarom doe je het niet? Ik kan niet. Waarom toch niet? Je bent zelfstandig, je bent onafhankelijk. Met wat je vader je heeft nagelaten en met muziekles geven... zou je je in je onderhoud kunnen voorzien? Waarom blijf je aan het instituut? Waarom blijf je je aftobben met die kinderen? Het is zonde, Louis, werkelijk. Ik kan mijn blinde medeleerlingen niet in de steek laten, mademoiselle Therese. Ik kan het niet en ik mag het niet. Ik moet bij ze zijn. Alleen als ik dagelijks voel hoe ze zich afbeulen om iets te leren met hun allergebrekkigste hulpmiddelen, kan ik doorwerken. Uit hen moet ik de kracht putten om te volharden. Uit mijn contact met hen. Nog altijd het blindenschrift? Ja, mademoiselle. Nog altijd het blindenschrift. Maar dat houdt je nu al jaren bezig, Louis. Zonder vooruitgang, zonder resultaat. Als je al die tijd aan de muziek had gegeven, wat zou je dan nu al niet hebben bereikt? U bedoelt dat ik door... heb je je nooit eens afgevraagd of al die moeite niet verloren is. Nee, nee, nee. Nee, zegt u dat niet. Dat heb ik zelf al zo vaak gedacht. Maar ik kan het niet geloven. En ik wil het niet horen. Als ik aan mezelf ga twijfelen, werkelijk twijfelen, dan is alles verloren. Dan moet ik het werk laten liggen. En mezelf bekennen dat ik een hersenschim heb nagejaagd. Dat het voor alle blinden zo donker zal blijven als het nu is. Dat je dit zo zegt, bewijst dat al niet dat ik gelijk heb? Nee, nee, ik kom steeds dichter bij de oplossing. Juist door alle fouten en mislukkingen. Drie jaar geleden heb ik tegen mijn vriend kapitein Barbier gezegd. Het is als een naam die je ontschoten is. Het ligt voor het grijpen. Ik hoef me als het ware maar te buk om het op te rapen. Maar u wilt niet dat ik mij buk. U wilt dat ik mijn hoofd in de wolken steek. Dat ik wegdroom in de muziek. Dat ik mijn oren sluit voor de stem van mijn blinde medemens. Ik wil dat niet, hoort u. Ik wil niet opgeven. Het is jammer, Louis. Jammer voor jou. En jammer voor de muziek. Maar laten we er verder niet over spreken. Wil je nog wat spelen? Speelt u liever. Als u speelt... ...kan ik mijn gedachten vrij laten gaan. Ik kan luisteren en genieten. En toch kan mijn geest bezig zijn. Ja, ja, speelt u iets, mademoiselle Therese. Goed. ...zo heel doorzichtig. Al door me luisteren. Telkens weer, tot je het helemaal in je hebt opgenomen. Dan pas kan je het speren. Wie zien kan, speelt van het blad. Van allemaal punten. Elke punt. Mevrouw Therese, neemt u mij niet kwalijk? Ik, ik moet gaan. Speelt u door? Misschien heb ik het gevonden wat ik zocht. Wat je ook vindt, Louis. Eén ding, er de muziek niet door. Er is niets hogers en edelers dan de muziek. Misschien is het wel weer een mislukking, maar ik geloof het niet. Omdat het eenvoudig is en helder en klaar als in de muziek. Heren, heren, meneer Braille, medeleraar aan ons instituut, heeft mij gevraagd de docenten vanavond bijeen te roepen om hem in de gelegenheid te stellen u iets mede te delen over een vinding waarmee hij, als ik hem goed heb begrepen, in staat meent te zijn blinden niet alleen snel te leren lezen, maar zelfs ook te schrijven. Uh, druk ik mij juist uit, meneer Braille? Volkomen juist, meneer de directeur. Natuurlijk heb ik er geen bezwaar tegen gemaakt het verzoek van collega Braille in te willigen. Als wat hij meent gevonden te hebben werkelijk van betekenis is, zal het zeker onze belangstelling hebben. Hm? Persoonlijk, ik stel er wel prijs op dat reeds nu te verklaren, hecht ik niet veel waarde aan wat op het gebied van lezen. En zeker op dat van schrijven door blinden tot dusver is, laat ik zeggen... ...geëxperimenteerd. Veel waardevols was daar naar mijn mening niet bij. Maar natuurlijk, wij moeten voortdurend blijven zoeken. Hm? Al wat in het belang kan zijn van de aan onze zorgen toevertrouwde blinden... ...verdient aandacht en overweging. Maar Zeker. laat ik u niet ophouden, heren. Ik geef het woord aan collega Braille. <coughs> Monsieur le directeur, <coughs> mijn heren. Het is niet mijn bedoeling u vanavond te vervelen met een lange theoretische uiteenzetting nog u te vermoeien met een overzicht van mijn proefnemingen. Ik zou eigenlijk willen volstaan met een kleine demonstratie... die, hoop ik, voor zichzelf zal spreken. Ik zal namelijk een voorgelezen stuk trachten op te nemen en terug te lezen. Aan collega Claudel heb ik gevraagd een willekeurig boek mee te nemen... en daaruit iets voor te lezen. Wilt u zo goed zijn, collega Claudel? Ik nou, begin maar op een willekeurige pagina. Is dat goed? Ja, uh, ga je gang. Wel nu. Nadat deze vondst was gedaan, bleek het de geleerde alras... Uh, uh, iets, iets, iets langzamer alsjeblieft. Bleek het de geleerde alras dat de, dat wetenschap, de wetenschap een belangrijke schreden... Een belangrijke schreden had. voorwaarts had gedaan. Wat tot dusverre onbegrijpelijk had geschenen bleek nu eensklaps even doorzichtig als eenvoudig velen vroegen zich af of het gehele wereldbeeld niet zodanig was veranderd dat ook op andere terreinen van Kennis, de inzichten opnieuw zouden moeten worden getoetst aan de resultaten van deze opzienbarende ontdekking. Dit is, is een opzienbarende ontdekking. En, meneer Brian? Wat bedoelt u, meneer de directeur? Gaat u voor het alsjeblieft. Maar, maar is het niet voldoende? U bedoelt dat, dat dit uw hele demonstratie is? Ja. De, de demonstratie van wat u tegen mij een, een vinding noemde. Een belangrijke vinding. Ja, ik, ik heb... Een, heren, heren, het spijt mij dat ik dit niet van tevoren heb geweten. Ik bied u mijn verontschuldigingen aan dat ik... dat ik mij zo onvoldoende op deze avond heb voorbereid. Of laat ik liever zeggen dat ik zoveel blind vertrouwen in collega Braille heb gesteld. Ja, maar Laat u mij wel even uitspreken, collega. Ik had er natuurlijk voor moeten zorgen dragen... dat niet op, op zulke doorzichtige wijze... Gebruik werd gemaakt van uw argeloosheid door een enkele zin die ieder van u, min of meer in het hoofd heeft, zogenaamd van papier te lezen. Ja, Tot dat ja, stukje was ieder van u uiteraard in staat geweest. Natuurlijk, natuurlijk, hier is geen opzet in het spel, maar het zou toch wel te veel gevraagd zijn uw vertrouwen te vragen voor zo'n simpel geheugenspelletje. Ik ben onmiddellijk bereid een stuk op te nemen dat tien of twintig maal zo lang is. Ik ben nog niet uitgesproken. De keuze... Van het fragment was op zichzelf al onbegrijpelijk naïef. U houdt ons wel voor heel onnozel als u denkt dat wij die zelfverheffing zouden slikken. Ik verzeker u, directeur. Ik heb een willekeurige pagina opgeslagen. Ja, en ik protesteer dat goed, u... Goed, collega Claudel, ik denk natuurlijk niet aan opzet, laat staan aan boze opzet. Maar, maar zelfs als wij een ogenblik zouden aannemen dat collega Braille erin zou zijn geslaagd... ...het gesproken woord, een paar zinnen... ...in zijn geheimschrift vast te leggen. Wat dan nog? Wat dan nog? Welke betekenis kan deze wirwar van puntjes hebben... ...voor onze ongeletterde leerlingen? Wie van hen wordt daaruit ooit wijs? En trouwens, wij hebben de beschikking over een eigen bibliotheek... ...in reliefdruk, reliëfdruk die haar gelijken niet kent. Wat zou daarvan worden als de methode van collega Braille ingang vond... ...al het geld aan die prachtige boeken besteed zou weggegooid zijn... We zouden een hele nieuwe verzameling moeten aanleggen. Wat een moeite, wat een kosten. En dat in deze tijd. Het spijt mij het te moeten zeggen, maar... naar mijn mening moeten we deze avond allen zo snel mogelijk vergeten. Ja, ja, ja, ja ik directeur... zie uw gebaren wel, collega Claudel. En ik begrijp volkomen wat u zeggen wilt, maar ik zou toch graag een debat willen vermijden. Nee, collega Braille, laten wij verstandig zijn... U zult het... mij niet kunnen beletten dit ene te zeggen, monsieur de directeur... Het was mijn bedoeling vanavond mijn methode aan het instituut aan te bieden... in dankbare herinnering aan zijn stichter Valentin Aoui, uw voorganger. Dat ik dit niet kan doen, spijt mij meer dan ik zeggen kan. Dank u, monsieur Breyer. Dan verklaar ik deze bijeenkomst voor gesloten. Claudel, Claudel, Claudel ben je daar nog? Natuurlijk, hier. De verdachtmaking. Dat is het ergste. Dat hij durfde te insinueren. Dat hij gelooft aan een afspraakje tussen jou en mij. Ah, ja, nee, Baie, je vergist je. Heeft hij dat er niet laten doorschemeren? Ja, het is natuurlijk wat anders. Het is de angst voor zijn bibliotheek. Zijn bibliotheek? Die van Wie zul je bedoelen. Oh, als die nog leefde, wat zou deze avond dan anders zijn verlopen? Awie zou mij niet hebben afgescheept en beledigd. Ja, beledigd. Alsof ik een bedrieger was. Het is een klein mannetje, Brian. Je moet het je niet zo aantrekken. Oh, Claudel, wat moet ik doen? Ik, ik kan het toch de boel ik ben neergooien? Nee. Mijn vinding is goed, Claudel. Je weet het zelf toch ook? En zo eenvoudig. Je hebt het toch gezien? Het is geen ijdelheid van me dat ik er trots op ben. Ik pro probeer werkelijk objectief te zijn. Dit is de weg. Mijn methode is honderd keer beter dan die oude reliefdruk... Nou, misschien moet je wel blind zijn om dat te zien. Geef de moed niet op, Brian. Ik zal de moed niet opgeven. Maar hoe kan ik mijn schrift aan de praktijk toetsen... als mijn eigen directeur weigert me te helpen? Ik weet heel goed dat het nog niet volmaakt is... maar het principe is goed. Dat staat vast. Waarom zou je niet rustig met een paar leerlingen proeven gaan nemen? Kies er een stuk of wat uit en geef een les. Nou ja. Dan zal de directeur toch moeten toegeven? Misschien doe ik dat wel. Maar nu niet. Nog niet. Niet dadelijk. Ik moet eerst deze teleurstelling verwerken, Claudel. En ik vrees dat het wel een hele tijd zal duren. Ja, kom op, Brian. Zeg eens ze nu voor niets dat blinden zulke onverbetelijke optimisten zijn. Nee. Laat je niet kennen en bij door. Hoe dikwijls is het niet gebeurd dat uitvinders op wanbegrip en miskenning stoten. Kom op, ik ben nog jong. Ik ben twintig, Claudel. Maar op het ogenblik voel ik me zestig. Ach, je hebt nog een heel leven voor je. Misschien. Het gaat niet om mij... Het gaat om de blinde jongens. Ze kunnen niet wachten. Ze moeten worden verlost uit hun isolement. Ze zijn niet minder waardig. Maar ze hebben hulp nodig. En als ik hun die hulp wil geven, dan komt zo'n zo ziende en vervloekt hij is nog blinder dan wie van ons. Weet je wat? We zoeken een deze dagen een paar jongens uit. Dat lijkt me echt het beste. Dan zien we wel weer verder. Blinder dan wie van ons? Dat is hij. Goed, Claudel. Goed. Ik zal het proberen. Misschien had mademoiselle Therese het toch gelijk. Wat je ook vindt, Louis. Eén ding. Verlies er de muziek niet door. Er is niets hogers en edelers dan de muziek. Misschien is er alleen maar de muziek. Monsieur Braille! Monsieur Braille! Uh, wat is er, Jean? De, de directeur vraagt of u even bij hem komt. Nu meteen. Uh, goed, Jean. Ik kom zo. Het is vast over die lessen die u ons geeft, Monsieur Braille. Mag dat eigenlijk niet? Wat bedoel je? Dat u ons dat leert. Ik geloof dat de directeur het niet hebben wil. Wel nee, jongen. Dat heb je hier maar verbeeld, hoor. U heeft naar mij gevraagd, monsieur le directeur. Ja, monsieur Breyer, dat heb ik inderdaad. En de reden zal u wel duidelijk zijn. Helemaal niet, monsieur le directeur. Ik meen gemerkt te hebben dat u bezig bent een paar leerlingen les te geven in uw... in uw puntjeschrift, zal ik het maar noemen. Is dat juist? Volkomen juist, monsieur le directeur. En dat, nadat ik u verleden maand duidelijk te kennen had gegeven, dat ik dat niet wenste... U hebt geen vertrouwen in mijn vinding, monsieur de directeur. Nee, dat heb ik zeker niet. En dat is natuurlijk uw goed recht. Maar ik heb er wel vertrouwen in. En dat is mijn goed recht. U hebt mijn puntjeschrift veroordeeld zonder enig onderzoek. Op volkomen losse gronden. Ik moet bewijzen dat het goed is. Ook dat is mijn recht. Maar dat kan ik alleen door mijn methode aan anderen te leren. Dat mag u mij niet ontnemen. Ik heb u duidelijk laten blijken dat ik in mijn instituut die proefnemingen niet wens. Als u het nog duidelijker wilt horen, goed, ik verbied ze. Hebt u? Op welke grond? Mag ik dat dan tenminste weten? Omdat ik een eigenwijze jongen van nauwelijks twintig jaar niet aangewezen acht om proeven te nemen met leerlingen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd, daarom. ...omdat de jongens hun tijd moeten besteden aan het leren van ons eigen jetschrift. Daarom. Omdat u de leerlingen die zich wonderwat van uw vinding voorstellen opstandig maakt. Daarom, zij ervaren dat ze er tienmaal maal zo snel mee leren lezen. <laughs> wat hebben ze eraan, van die prullenboel? Er is geen enkel boek in uw puntjeschrift overgezet... ...en er ja. zal er ook geen in worden overgezet. Of ik zal me al zeer moeten vergissen. Ik ben ervan overtuigd dat u zich vergist... Dat zal de tijd uitwijzen. Thans verbied ik u elke proefneming op dit instituut daarmee uit. Verder heb ik u niets te zeggen, monsieur Braille, u kunt gaan. Dit is het einde van het eerste spoor.